Zandvoort heeft het, en jij beleefd het. Zon, Zon. zee, zandvoort een zomerhits. Dit is de zomer van ZFM, met nu ZFM in de avond. Tonight I'm feeling a little, out of control. Is it me? You want to get crazy? Because I don't give a. Inescapable meme, maybe? Ik zou het bijna zeggen, Fellegra featuring Mitch Crown want let me be real. Oh jongens, we zijn er weer. We ja, er hallo. Weer. Oh, wat een gezelligheid. Ja, wat leuk. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Oh. oh, wat leuk en heel gezien voor buiten. Oh, lekker hoor. Nou, hallo. Hey uh, jongens, uh, <laughs> hoe is het met jullie allemaal? Ja, verrot. Verrot. Verrot? Ja. ja. Oké, okay. nou nee, dan weet ik hoe de stemming is. Uh, nou, met Kevin gaat het wel goed. En uh, Rob. Ja. Hoe is jouw weekend? Mijn weekend. Dus zoals je hoort, ik ben best wel een schoor. Jij hebt zo schreeuw, jongen. Ja, achter die wok daar, Wat is er hier? Maar ja, ik heb het hele weekend uh, culinair. Hele weekend culinaire Hele weekend. Ah, oké. Okay. Nee, en dus. ik ben uh, gisteravond om half vijf gaan slapen. En mm. ik was er vandaag om uh, half negen uit. Oké. Okay. En dan ben <laughs> toen ben je weer aan het werk gegaan. Ben ik kapot. Huh? ben kapot. Toen ben je weer aan het werk gegaan. Ja, we moesten opruimen. Oh. Ga je met nee. je half uh, lamme hasjes in de auto rijden. En hmm. Alles wegbrengen. En, uh. Zit in de okay. auto? Ja. Nee, nee, dit keer niet. <laughs> <laughs> <laughs> en uh, Tony, hoe is jouw weekend geweest? Nou ja, ik heb vrij weinig gedaan. Zaterdag culinair ook. En uh, zondag uh, gewoon werken. Oh, Oké okay. En ik uh, ben je helemaal kapot Helemaal kapot, tot en los geweest ja, ja, ja, ik heb het dan heel anders gedaan Ik heb weer een heel dagdeel geslapen van 3 tot 3 Dus dat, uh, Gezond, vind ik Nou nee, ja, dat is niet echt gezond, maar Het is 12 ja. uur, klokje rond <laughs> Ja Dus ja Nou, ik moet zeggen, het valt allemaal wel mee Maar uh, Kev, jij stond een beetje je duim omhoog Maar ik wel, ik wel goed Dus uh, mm -hmm. waarom jij wel goed? Gewoon Gewoon? En wat is gewoon in jouw termen? Nou, gewoon ja, nou, gewoon. Wat heb ik oh. daaraan? Ja, Niks. Meer krijg je eigenlijk oh. niet. <laughs> God, je yeah. what you see is what you get dus. Ja, Wil je ook een mijn weekend weten? Ja, eigenlijk wel. Je ja. dat oh, vraag nee. ik je. Ja, je weet het, natuurlijk nooit. Vrijdag culinair geweest. Niet ja. gewerkt natuurlijk, dat is niks voor mij. Een hele lekkere mos mosselen mos gegeten mos bij Low Honey. Ja, hij was bloedgehaald. Ja, nou, ja, die kok, die was ook zo goed. van die losse polsen. Ja, die wokker, hè? Die, die wokker, ja. ja. ja. Ik weet oh, niet wie dit ja. was, maar ik wil zijn nummer nog wel een keer. En uh, <laughs> Zaterdag uh, ben ik uh, naar verjaardag geweest in Driehuizen. Uh, het is gewoon, volgens mij is het gewoon een ander woord van zandpoort. Maar uh, oh, geen okay. idee. En zondag naar mijn vader in Leien geweest. Okay. Wat moet je in Leien? Ja, dat vroeg hem ook. Of, maar hij woont daar dus uh, oh. <laughs> Toen ben ik daar geweest. Dat was het. Uh, uh, oh. Dank jullie wel. Oké, okay, graag gedaan. Alsjeblieft. Graag <laughs> ja, Welgevuld. Wat? Het was een welgevuld weekend dus. Maar Mike, hoe was jouw weekend? Ja, hoe was mijn weekend? Ik heb mijn vrijdag heb ik maar heel schamel op werk gehouden. Ik ben Ma vrijdag, mag mag ik, ik even wat vragen? Ja. Ja. Wie, wie is Sophie? Ja, oh, Wie is zelfs, weinig, je, <laughs> girl, dat is gemaakt. Baddy girl. Dat leg ik zo girl, wel even uit. A -a, maar hoe was ja. mijn weekend fijn? Ik ga Buddy girl. <laughs> Fijne keer. <laughs> <die we> <laughs> vraag naar hebben. Wij hebben gewoon interesse <laughs> in jouw uh, privéleven. Ja, ja, dat zal ik even vertellen hoe mijn weekend was. Dat vinden jullie ben heel fijn. Ik ga Luister. <laughs> ik ben uh, vrijdag heb ik gewoon lekker rustig aan gewerkt. Ik heb daarna heb ik nog lekker een afzakje genomen in de kroeg waar was je op culinair? Ik heb niet geweest, waarom niet? Wat zei je Kevin? ik was veel te mooi. Ik volgende dag moest ik vroeg uit voor het weer zelf vrijdag of zaterdag een afzuigertje bij Sophie gedaan? Een afzuigertje? Aka wat AKA butty A.K.A. wat zuigertje dit snap je dan niet, dan ga je gezellig op kampvuuravond ik hoop niet dat ze dit hoort, want dan ben je echt de lul Nou dit hoort Hoe dik zijn die planken? Ja, of hoe dik is zij? Oh. Dat is dan weer niet zo hard. Dit is onder de gordel. Maar goudel. wat ik uh, zaterdag gedaan heb, om er even vrij overheen te lullen. Oh, zaterdag ja. heb ik fijn op het squie gestaan, uh, met heerlijk weer. Ik heb echt, uh, ben echt drie keer uit mijn verschoning gewaaid. Mijn onderbroek ah, hangt nog steeds ergens aan de hoek van de tribune. Ik heb bij de hoofdtribune gestaan, mijn vriend. Ja, daar ik waaide uit mijn voegen. rustig, rustig, rustig. Ja. Ja, zaterdag DTM, hè. <laughs> maar ik ben, ik ben uh, in het dorp geweest. Ik... Uh... En yeah. uh, toen heb ik, s'avonds heb ik nog heel even staan draaien in de bierburg. Wie was die aardig? Niemand. Die ja, die aardig, Jan die was jarig. Ja. Yeah. echt spannend! <laughs> ja, dat vond ik wel, wel kut, want ik was aan het werk. Ja, ah, je hebt wat gemist. Dus, je, maar, uh, je hebt wat gemist, jongen. Nah. Ik hoorde van Jillis dat hij vrij verkeerd naar huis is gegaan. Ja, klopt. Omdat hij moe was of dronken, weet ik niet. Ah, dronken niet, dat is het niet. Moe ook ja, niet. Hij wou gewoon idee. met zijn pik spelen. Ja, oh, dat ik ken ik ook, ja. Even een U-pointje oh, of zo. Even een u Ik denk Red het wel. De Playboy ah, met jongens, uh, wat hebben wij nou met China? Ja. Jongens, wat hebben wij met China vandaag? Uh, nou, niks, maar ik weet niet wat... Ik vond dat uh, Sophie was spleet over. Ja, <laughs> dat wou ik zeggen. Zal ik hem dan maar gelijk voordragen? Ja, is goed. Huh? Zal ik jullie dag ook gelijk goed maken? Dat ja. je moet je ook helemaal in introduceren ja, in als, Sophie? Ja, als we Sophie maar wegdenken, dan, uh, dan komt onze dag wel goed. Ja, nee, zal ik even... Dan weet je wat, dan gaan we er wat leuks van maken. Sophie o, zit met arm even vast even. in wc-pot. <laughs> Dus we vervangen het woordje Chinees voor Sophie. Ja. Dat er mensen zijn die niet zonder hun mobieltje kunnen, dat weten we. Maar uh, Sophie had er uh, wel heel wat voor over om haar nieuwe telefoon te redden van een verdrinkingsdoofd. De studenten van 22 had net een nieuwe telefoon gekocht toen deze in de wc-pot viel. Ze wilde het toestel eruit vissen, maar toen ze hem bijna te pakken had, kwam ze er met haar arm vast te zitten. Sophie schaamde zich zo erg voor haar domme daad dat ze geen hulp durfde in te roepen. Pas na acht uur begon ze te schreeuwen om hulp. Uiteindelijk viel ze flauw door de geur die uit het toilet kwamen. Na twaalf uh. uur werd ze bevrijd. <laughs> en uh, kun je bedenken, dan zou iemand gaan ik toe vrijdag. Nou, echt waar, spannend, joh. Lekker. Ik hoop dat kampvuur niet stinkt, want dan heb je ook niks aan de. Hij dan. dan uh... Ik <laughs> hoop dat zij niet stinkt. <laughs> ik hoop dat ze geen bier drinkt, hè? Want die weet het allemaal. Dan moet je wel heel veel ananas en kaneel eten. Dan wordt het uh. nog wat. Maar goed. Jij bent verkouden, Rob. Trouwens. Ja. Wat heb jij gedaan? Ik uh, Ja, maar ik, ik hou zo op met dat stomme gelul Zet de muziek in aan. Oh, Zet de muziekjes muziek oh, muziek? Wees nou niet zo bot gelijk. Nee, ik ben een beetje verkouden. Nee, ik heb het tegen, ja. tegen Tony. Ja, schiet op, man. Die Honing bij Hutch nu uh, rustig aan. Wie, rustig wie je zit er eigenlijk naast jou? Uh. Ja, wij zitten naast gast, mij We hebben een nou, gast. Wie zit er uh, naast jou? Hoe man, noemen we hem? Uh, Kapitein Seepsop. Ik noem hem ook nog wel eens Jezebel, dat is een koosnaampje. Of Kers. Hoe is het met Jess? Ja. Ja, goed wil je ook wat dichterbij komen? Tuurlijk. Want het jeukt nogal bij mij. Ja, tuurlijk. Uh, Oké, okay, gezellig, ja, tuurlijk. dank je. Ja? Ja, vind je het leuk Wat, je wat jeukt hij dan? Mijn ja, pink, Nee, nou, <laughs> Hé, hey, maar ik ga weer verder. Hé <laughs> hey Rob, doet u het nou wel of ik, niet? We gaan het hopen. We gaan eens even luisteren en als u het niet doet, dan komen wij er weer snerp het gillend kruisend doorheen. Nee, hij. Kut kutting. Oh, Wacht! Nee, oh. oh, oh, oh, oh, oh, rustig aan, rustig aan, App rustig aan. Flutapparatuur. Maar, om even te zeggen van uh, Ja, bij deze. Bij deze, fluitapparatuur. Ja, ik zeg uh, niet. Ah, hij doet het. Adrian Lux met Teenage Crime, de x Radio Edit. We zijn zo weer weer terug. van Velsen met Broken Tonight. We gaan nu luisteren naar Sydney Samson met Lady B. Shut up and let it go. We zijn zo bij jullie terug en dan gaan we de top 5's weer doornemen. Tot straks. de Sydney Sampson featuring Lady B met Shut Up and Let It Go. De original mix. En eh. Uh, oh, lekker hè. Zo'n bekje erop en neer gaat. Ik word er helemaal warm van. Hé, hey, zoals ik net al zei. Uh, <laughs> gaan we het hebben over uh, verschillende top 5's. Ja, kabadir. Ja, kabadir. Dat gaan we, gaan we straks doen. Hé, hey, maar uh, we zijn er weer, we zijn er Kijk, kijk, zie je het? Precies. Ik zit één keer achter de computer en het gaat weer allemaal fluitjes hoor. Nou, ja, okay, dit vind ik ja, okay. heerlijk. We gaan uh, beginnen met de top 5 van Engeland. Kev, maak me gek. Ja, ja, gaan we beginnen bij 5, hè. Dat ja. is namelijk een top 5. Nio met Beautiful Monster. Nog nooit gehoord, maar wat wel. Nummer 4. Yolanda Biko, cool. Featuring Decaf with no speak Americano. Nummer 3. Flowride featuring David Guetta. Club can't handle me. En de nummer 2, Eminem featuring Rihanna... Love the way you lie. Nog steeds. Nummer 1. Roll Deep Green light. En uh, Rob. Uh, wat, jij hebt Amerika. Wat hebben wij in Amerika allemaal staan? Heb ik Amerika. Ja, jij hebt Amerika. Uh, nummer 5. Katy Perry met Teenage Dream. Nummer 4. Enrique Iglesias features Pitbull met I Like It. Nummer 3. Katy Perry feature Snoop Dogg. California Girls. Nummer 2. Tayo Cruz met Dynamite. En nummer 1. Eminem feature Rihanna. Love the way you lie. Niet echt een verrassing in Amerika. Nee. Dus... En dan gaan we naar onze eigen top 40 toe uh, van Nederland. Hebben we hebben op nummer 5 Katy Perry featuring Snoop Dogg met California Girls nog steeds in de race. Dan hebben we op nummer 4 B.O.B. featuring Haley Williams of Paramore met Airplanes. Die is weer een stukje gedaald in de lijst, maar uh, ja, kenbeuren. Dan gaan we naar nummer 3 toe Tim Burke met uh, Bromance. Die is ook weer een stukje naar beneden gegaan, maar ik moet zeggen, het blijft, het is en blijft een lekker nummer. Dan gaan we naar de nummer 2 gaan we toe. Trevi McCoy featuring Bruno Mars met Billionaire. Is ook weer een stukje gedaald, maar ook nog steeds hoog in de lijst te vinden. Ja, en nog nog steeds, nog steeds hier op nummer 1 Yolanda Be Cool, uh, Be cool featuring D-Cup We No Speak Americano Laat ik, daar echt niet meer over, Nou, Ik, uh, ja, ik oh, moet nou zeggen, ik, ik ken hem zelf ook uh, bijna niet meer horen Ik maar... vind hem wel lekker hoor Maar nou, het, het, is, het is wel een lekker nummer, maar als je hem te veel hoort dan heb ik met heel veel nummers, heb ik het hier in Nederland heb ik het gehad, dan, dan ben je op een gegeven moment helemaal knittergek Nee, jullie weten niet waar muziek is Ja, jawel, dat weten <laughs> we wel, maar Grapje oh. En uh, even kijken, dan hebben we ook nog de tipparade oh, ja. oh. Ja, daar ging niks fout hè? Zal ik hem doen? Je om ons de beurt doen anders. Is goed, nummer 5 met Dra Drake, Find Your Love. Dan hebben we op nummer 4, 30 Seconds To Mars, Closer To The Edge, geweldig nummer. Nummer 3, Adam Lambert, If I Had You. Dan hebben we op nummer 2, Charisse featuring uh, Laius met Pyramid. Nummer 1, Livehouse, All In. Weer een nieuw nummer van Livehouse. nou ben benieuwd. Die ken ik niet. Ik ook, ben Dan ook benieuwd. Dan gaan we binnenkort eens even opzoeken. Ja, zal ik hem zelf even opzoeken? Jongens, wat vinden jullie eigenlijk van die top vijfjes hier? Want ik moet heel eerlijk zeggen. Zal ik I, even eerlijk uh, zeggen. Dat zeg jij het eens. Ik vind het prettig als er iets van een overzichtelijk uh, lijstje op de site staat. Ja, ik heb van, een. Uh, die, die, gaan we ook, die moeten we ook binnenkort nog even gaan maken. We gaan ook uh, natuurlijk. Uh, hebben we onze eigen top uh, nog Rob? Want jij hebt hem ook ergens op de site, onze eigen site gezet. Wij hebben ja, onze, onze, onze, onze top 3. Ik weet in ieder geval, het nummer. Kun je even de site aanklikken, Kev? Jezus, zeker. Ja. Even kijken, uh, dan was het de drie. top 3. Dit is onze eigen top 3, die wij persoonlijk uh, het leukst vinden. Mm -hmm. ja. Alleen we moeten nog even beraadstoven. wat we voor volgende week willen. Ja. Dus, maar ik zal hem eens even, even oplezen. Zo, nou daar hebben we hem. Nummer 3: Fake Blood. Met I Think I Like It. Dat is een goed nummer. Ja, ja dat is een goed. Die vinden we wel wat. Dat is wel een lekker nummer Inderdaad. Toe. Nummer 2. Mijn persoonlijke favoriet. Belmont en Parker On The Move Radiomix Ik heb trouwens de albums Heb ik er ook bij gezet Ik denk dat het wel leuk om te weten Ja, dat is wel goed ja. Dat kun je zien op onze site knockoutfm.nl En nummer 1 het is, het is niet ja. echt een verrassing Nee Want nee. het is toch onze top 1 van deze eeuw Ja, dat is onze echte favoriet hier de eeuw ja. De laatste 2000 jaar Daarom Hey, uh, Rob, uh, ga je hem vinden? Wat is de top? Wat is de nummer 1 van ons? WNW met Mainstage. Oké. Okay. En je had ook nog een foute plaat. De ja, foute plaat. Ja, de foute plaat. Die, die vond ik ook wel leuk om erbij te doen. Van uh, Gray Newman. Cars. Ja, dat is inderdaad oh, dat is... een hele foute plaatje, ja. ja, maar we hebben hem een paar het. keer gedraaid hier. Mo mo mo vreselijk gelachen. Moet we hem even één keer voor Kevin draaien, want dat vind ik wel even... Ja, dan mo we moeten we hem eens even gewoon opzoeken. Ja, kom maar. Even kijken hoor. En uh, natuurlijk kunnen jullie op onze website jullie nog veel meer vinden. Jullie kunnen uh, heel veel over ons vinden, wat je over uh, ons te weten wil komen. We hebben ook uh, natuurlijk allemaal een hype pagina. Rob heeft sinds kort heeft hij ook een Twitter erbij. Je kunt ook nog wat foto's van ons bekijken. We updaten de site zoveel mogelijk als kan. En dan uh, als het goed gaat, gaan we binnenkort ook nog wat nieuwe foto's maken. We zijn ook nog bezig met wat kleine dingetjes daarnaast. Uh, misschien dat we, dat we wat foto's erbij kunnen trekken. Ik, en, uh, ik heb hem. Zullen we hem even, even iets draaien? Ja, is goed. Ja, we moeten hem draaien. Ja, ja we als, gaan we het uh, draaien. Onze uh, foute plaat. Dan gaan wij dat eens even doen. De foute plaat van Knockout FM. Zal, de ik, hem hem erin Zal ik hem erin doen? Gooi jij hem erin. is mijn uh, debuut, jongens. 1, 2. Gray Newman met Cars. Enjoy. We zijn zo weer jullie weer terug. Make me pull up, rise up, we'll beat again, rise up, rise up, rise up, rise up, rise up, for my mind and my brain, cause I try to fly so hard. Ja, dat was even een ouwe uit de doos. Yves La Roque, Rise Up. Een ouwe uit de doos? Oh ja, ik moet zeggen, ik vind het zo'n lekker nummer. Uh, kunnen jullie die clip nog herinneren van hem? Ja. ja nee, kun, goeie, serieus. Goeie kunnen jullie die clip nog herinneren met al die, ja. die gasten die aan touwtjes springen maar zijn? Maar dat zie je ook weer terug bij uh, een, een nieuw nummer nou. En bij nog een nummer uh, DJ Fresh met Gold Dust. Ja. Zie je dat ook terug? Dat is ook een leuk nummer. Meen je niet? Ja. ja, die is gruwelijk. Die is echt vet. Geen idee jongens. Maar nou, ik moet zeggen, ik vind sowieso dit soort nummers, als je ze toch dan weer even terug hoort, dat vind ik echt heerlijk, jongen. zit je helemaal in die zomersfeer en dan hoor je echt, om je hem zeggen, I dream to fly so high. Weet ik van wat, wat hij allemaal zingt, maar het is echt allemaal zo lekker om te horen. Gewoon dat toontje al. Vliegt de Akabati ook, of niet? Ja, dat weet ik niet. <lacht> die zal vast wel een taartje springen doen. Oh god. Ah, ah, ah. doe ik toch al jongens, ik heb toch wel geen Akabati zo wie. Oké. Okay. Uh, uh, boy. De Patty boy van Zandvoort. Nee. Dankjewel, dankjewel, dankjewel. Zo word ik ook okay. wel eens genoemd. Oké, okay, nou, jij ja, bent dus uh, de soort uh, van uh, stiffler van Zandvoort, of niet? Nee joh, doe <laughs> niet. <laughs> Daar ben ik veel te goed voor. <laughs> Oké. Okay. Maar Mike, er zitten hier consequenties ja. aan, hè? Nou, uh, ik zal het even vertalen. Mike, er zitten hier consequenties aan, hè? Straks dus ben jij Mr. Batty. Jongens. <laughs> <laughs> <Mr. laughs> <laughs> <Mr. Buddy. laughs> Al zou ik er, zou ik er overheen gaan, ik zou het jullie nog niet vertellen. Nou, daar komen, komen wij wel achter. Wij We hebben connecties. <laughs> dat hoop jij, dat hoop jij. Heel op, hè? Ik oh, ken Heerlijk oh, nog wel wat meer in Heerlijk hey. 16, 17 jaar. Pokémon. Zeg dat iets. zeg dat iets. Ze is daar 22. Maar nog... misschien speelt het nog steeds wel. Misschien ze... speelt ze nu Yu-Gi-Oh, Beyblade. Ja. Wow. <laughs> nee, hoe heet het andere nou ook alweer? Um... Met die tolletjes. Nee, eh, uh, god, hoe heet het nou? Dat had hier? ik vroeger ook, man, met zo'n tolletje, dat trok Digimon. je aan Digimon. Uh... Nou, Beyblade is dat volgens mij, ja, dat Beyblade. Beyblade. Hé, hey, jij hebt wel een Digimon. Kaart. Digimon, Yu-Gi-Oh, Yu-Gi-Oh, dat was wel vet. Uh, ja, hey, wat vet. wat ze nou tegenwoordig hebben, dat zijn van die balletjes, die komen van die uit ineens. Ja, oh, dat weet ik, want dat haalde ik nog eerder. Ja, heet dat volgens ja. mij. Als ze dat speelt, geloof me, dan ben ik met twee minuten... Twee seconden ben ik weg. Helemaal niet, jij speelt gewoon mee. Jij speelt gewoon mee. Stil! Knikkeren. Nou kijk, dat wil ik wel. Knikkeren kwam bij mij op de basisschool, iedere zomer weer terug. Ja, bij ons was het dat Pokémon of Yu-Gi-Oh. Leuk man. Welke school zat jij dan? Beatrix school. Ja, losers, losers Ja, waar zat jij op dan? We hebben het nu niet over mij, we hebben het Oké. Ik zat op de beste school van Zandvoort. Vertel, ja. Ja, Roos. Nou, nee. Hoe kan je daar jongens? Ja, dat is ook. Ja, dat is ja, weer een beetje. het is zo'n kitschy-kitschy, uh, uh, uh. uh, uh. lik-me-balzak-school. Uh, gaan we. Christelijk, kijk, christelijk. Ja, dat uh. Ja, de betere school ook. Ja, maar het mag er best wezen, hoor. Het mag er best wezen. Aha. Uh -huh. Wisten jullie ook dat het er best mag wezen? Waar gaat het nu eigenlijk, eigenlijk wezen, over? Uh, ja. Heb je een leuk nummer? Yeah, ja, er staat er alleen in, joh. Jij hebt een leuk nummer. Ja, yeah, joh. Ik weet niet zo I want hè I want Van Bob Wat wil jij dan? Wat wil jij dan? Wat bedoel je? Je I want hè Nou, hm? I want heel veel. Ja, yeah, load oh, uh, loads of money. Dat zoals, eh, Wat zeg je? Loads of money. Zeker. Ik heb nu niks meer, dus, ja. Uh. Ah, oké. Okay. Maar, ja, ah. Oh, maar wacht, weet je, ik ga misschien wel veel geld verdienen. Of nou, nou, veel, ik weet niet hoeveel je ermee verdient. Maar ik mag 7 september... Staan in op de isolatorweg in Amsterdam, 36, auditie doen voor Disneyland Parijs. Auditie voor Disneyland? Ja. Ik weet, ik weet niet hoeveel mensen er komen, maar... Nou, dat vind ik wel Pluto. heel Pluto. <laughs> oh, ik hoor nu net Pluto. Uh, uh, uh, uh. Ik weet het niet of ik wel eens Pluto mag, maar ik doe een open auditie. Jullie doen een open auditie, Ik Jullie doe een Van jij doet een open auditie. Nou. Jij gaat als Pluto Ei. dus. Nee, ik hoop het niet. Weet je wat ik wel wat van jou vind? Mickey Mouse. Nee, ik dacht uh, meer aan... Uh, Donald Duck? Char uh, hoe heet Donald hij ook Donald weer? Nee. Prince Charming. Prince ah, Charming. Ja. ja, dat wordt een beetje mis. Maar als ik erheen mag, zit ik vier maanden op, op de prijs. Op in prijs. Vier maanden in de prijs. Hé, hey, dan kun je niet gelijk even hoor zeggen. Nee, want die zit in Montbrison. Daar ja, gaat hij dan naartoe. Dat naar zit aan de hele Echt andere niet. kant. Hard Partner. werken noemen ze dat. Entertainment is hard werken. Oké, uh -huh. Wat is nou tegenwoordig hard werken in deze business? Uh, zoals dit hè? Een beetje okay. muziek uit, uh, uitzoeken. Oké, okay, lekker, lekker. Ja, want uh, wat komt er nou aan? Dat ga jij nu vertellen, denk ik. Ja, ik denk het wel. Bob Sinclair, Shaggy en. Uh, Sahara. I wanna. Daarna gevolgd door Tracy McCoy met I Wanna Be A Billionaire. We zien jullie in tweede uur weer terug. I wanna Feeling so revealing all is a stealing. I wanna feel, I wanna home, I wanna touch. I wanna... I feel like I'm floating. Wonderful words, red like I'm quoting. Woo. Girl, it's clear what I'm promoting. Can't pass my way without touching and groping. Girl, I feel like you're loving. Yes, I'm hoping Woo. on the moon. Let's go stroking. Girl, I you like your style, just the way all you just Nothing is too revealing. I love the full profile. far, yeah. your beautiful smile makes you so appealing. Girl, you're driving me wild. Wait till we're back on a memorable date. Girl, I can't hide my feelings, yeah. so revealing. my yeah. heart is up for stealing. Woo.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 De zomer is nog niet voorbij, maar het is nu al een recordseizoen voor de reddingsbrigade. Er is meer dan 10.000 keer hulp verleend. En dat is ruim 10% meer dan vorig jaar rond deze tijd. Volgens directeur Van Maurik van de reddingsbrigade is een van de oorzaken van de toename... dat kinderen minder goed kunnen zwemmen dan vroeger en ook minder conditie hebben. Ook gebeurt het vaker dat mensen zich snijden aan afval dat rondslingert in de buurt van het water. Verder schoot de renningsbrigade tussen de 500 en 600 keer te hulp voor kwallenbeten. Het zomerseizoen duurt voor de renningsbrigade nog twee weken. In de Filipijnshoofdstad hoofdstad Manila is een urenlange gijzeling in een toeristenbus geëindigd in een bloedbad. Acht inzittenden en de gijzelnemer werden gedood. De bus met 25 inzittenden, onder wie 21 toeristen uit Hongkong, werd vanochtend gekaapt door een oud-politieagent. Die vond dat hij onterecht was ontslagen. In de loop van de dag liet hij een aantal mensen gaan. Toen de situatie dreigde te escaleren schoten commando's de oud-politieman dood. Of door hun vuur ook gijzelaars zijn omgekomen is nog onduidelijk. Zeven mensen in de bus zouden het drama in Manila hebben overleefd. Bij een raketaanval met een onbemand Amerikaans vliegtuigje... zijn in Pakistan zeker dertien militanten gedood. Volgens bronnen binnen de Pakistanse Veiligheidsdienst... kwamen ook zeven burgers om het leven. De aanval in Zuid-Waziristan was gericht tegen een schuilplaats van Taliban-strijders... Uit vrees voor aanvallen met onbemande vliegtuigjes houden militanten zich vaak op in huizen van burgers. En vallen dan ook steeds meer burgers slachtoffers. Wat de Amerikanen op toenemende kritiek komt te staan. Het weer. Vanavond eerst nog buien, daarna droog. Morgen geregeld zon, alleen in het noorden kans op een bui. Aan het einde van de middag vanuit het westen meer regen. Het wordt morgen tussen de 19 en 21 graden. De rest van de week blijft het wisselvallig met elke dag buien en een beetje zon. En een gemiddelde temperatuur van zo'n 20 graden. Dit was het.